Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Griekenland is vandaag het eerste slachtoffer begraven van de bosbranden. Honderden mensen kwamen naar de uitvaart van de 83-jarige priester. Hij ontvluchtte met zijn vrouw en dochter de brand en wist de zee te bereiken. Eenmaal in het water raakte hij bewusteloos en verdronk. Zijn vrouw en dochter overleefden het wel. Bij de branden zijn zeker 88 mensen om het leven gekomen. 12 mensen liggen zwaargewond in het ziekenhuis en er zijn nog altijd vermisten. In een plas in Waalwijk is een man uit Polen verdronken. Hij raakte gisteren vermist. Zijn lichaam is vandaag met een sonarboot gevonden. De 22-jarige man riep midden in de plas om hulp en verdween even later onder water. Direct werden duikteams van de politie en de brandweer ingezet. Ook ging een drone de lucht in. Er is gezocht tot het te donker werd. De zoekactie werd vanochtend hervat. De hittegolf van de afgelopen weken is officieel voorbij. In De Beeld bleef de temperatuur vandaag onder de 25 graden. Om van een landelijke hittegolf te spreken moet het bij het KNMI vijf dagen op rij minimaal 25 graden zijn en drie dagen boven de 30 graden. In totaal duurde de hittegolf 13 dagen. Het KNMI in De Beeld was overigens vandaag het enige weerstation dat de 25 graden niet haalde. Tom Dumoulin is op de voorlaatste dag van de Tour de France... winnaar geworden van de individuele tijdrit. De wereldkampioen werd eerste in de rit over een heuvelachtig parcours... tussen saint pierre sur nivelle en Espelette. Chris Froome eindigt als tweede. Gele truitdrager Jorraine Thomas werd derde op 14 seconden. Hij wordt waarschijnlijk morgen in Parijs gehuldigd als winnaar van de Tour. Het weer geleidelijk overal droog en opklaringen. Vanavond en vannacht neemt de wind af en daalt de temperatuur tot een graad of 16...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 Is zin in ZFM. ZFM met nu de Euro Breakdown. We can be Zich als wilde Sonny James Savages en Ryan Machado. Ah. Rustig aan, en Grover, rustig aan. Ah, sorry. <laughs> <laughs> Het is tijd. Please, for us in your seat, brothers. Zaterdagavond zinvol. We prepare to grow on Lower Island. De euro breakdown. Alle microfoons staan ook gelijk open. Alles gaat goed vandaag. Frank Danen, zo kan het ook. Ja, met, met, met, de met eerste deze de rotschep zeker. De eerste oh, keer oh. gaat het gewoon goed, Mike. Ja, ik wil even de gasten even aan jullie voorstellen vandaag. Want ik heb achter mijn microfoon nummer twee heb ik zitten. Quintana, Bobé. Heel Quint. En uh, ja, achter nummer drie speciaal ingehuurd voor vanavond. Grover. Of in ieder geval, hij heeft uh, Grover een, een, een, een verwendbeurtje gegeven. Ja, ik heb wel een... Ik stem houden. <lacht> Ja, sorry. Oh, ik, kan, ik, ja. ik kan hier gewoon twee uur continu om blijven lachen. Ja. Oh, oh, oh, oh, het, het, het, het spijt me. <lacht> en we hebben ook iemand die haar debuut gaat maken vandaag. Ons koffievrouw. Die staat ook aan. Echt waar? Wij staat oh. aan. <lacht> nee, ja, nee we, In ieder geval stel je even kort voor, je hebt 50 seconden. <lacht> nou, ik ben vanity. 25 jaar. En uh, nou, ik ga rond meedoen. Kijk eens naar. En denk je dat je die jongens kan gaan verslaan met je moet het maar weten? Ga je Quinten van Citroën afstoten? Nee. Nee? <racht> maar Ga, ga, ga je winnen van Patrick? Of Grover? Tuurlijk, altijd. <laughs> ja, dag! <hijs> <hijs> <hijs> nou jongens, wat, wat we allemaal nog meer gaan doen, we gaan straks even lekker het weekend bespreken. Maar we gaan eerst even iets draaien waar, ja, wat wel een beetje toepasselijk is op Patrick. Patrick die kwam gisteren Grover tegen van, ja, van Sesamstraat. En hij zei op een gegeven moment, yes, I'm down for anything. When no one's ever been before Beyond the moon Just like a masterpiece You leave me more than nothing voor Patrick. Oh, yeah. Ja, zeker. Ja, Patrick. Ja, sorry. Dat is helemaal ja. een beetje oh, klinkt. Yeah. Ja, zo moet hij. Zo moet hij. <laughs> maar we gaan, sowieso, we gaan dus even achterkomen wat Patrick uh, gedaan heeft. Maar uh, we beginnen natuurlijk eerst even bij Quinten. Quinten, hoe is jouw weekend? Want voor de mensen die mee kunnen kijken over de camera's heen. We hebben onze beachboy, onze playboy, uh, hebben we hier zitten. Onze uh, Chippendale in, in wording. Nou, dankjewel. Ja, graag. Nee, uh, mijn, ja, weekend, wel. mijn weekend was rustig. Uh, Gewoon ja, gisteren gewerkt. Gisteravond iets heftiger. Uh, mm -hmm. Vandaag rustig helemaal, niet, helemaal niks gedaan. Vanavond mijn... verjaardag. De Baco-trein weer. Vanavond de Baco-trein gok ik. Lekker. Ja. Nou ja, ik denk dat ik ga jou niet <laughs> meer <doen>, heb. <laughs> <daar> <laughs> uh, Oké, okay, ik ga mijn best doen om een beetje normaal te praten, maar dat gaat een beetje lastig worden. <laughs> <laughs> uh, maar goed, nee, ik heb uh, woensdag heb ik, uh, een leuke wedstrijd van. Uh, een Ajax uh, gezien. Ja. Ik was een klein beetje fanatiek en dit is het, uh, uh, ja. Het resultaat. Het resultaat, ja. Ja, ja. ja, het, ja, ja, ja het, het ging op een gegeven moment, donderdag ging het goed en vrijdagochtend ging het ook goed. En toen kwam er een beetje stof met het werk en, uh, ja. ja. Een stem die ja, glas uh, uh, uh, uh, doet springen, ja, maar. Maar, <laughs> maar je kan ook gewoon schrijven en dan kan ik het voor je vertellen. Ja, maar nou, nee. nee ja. Met gebarentaal, maar dan verlies je sowieso als je moet het maar weten moet gaan spelen. En dit is wel puur. Ja. Pure zooi. Uh, uh, ja. ja uh, nee, het is uh, echt eh... Uh, juist. Lekker. Hey, en we hadden het er net over, we hebben een uh, jonge dame in de studio en die gaat debuut maken vanavond. Vorig <laughs> uh, vorige weekend hadden wij een heel goed idee. En dat denk ik, dat hebben Maas gelijk ten uitvoer gebracht, want we waren al een tijdje op zoek naar een vrouwelijke uh, co-host, co en die koffie. hebben we, die hebben we, nee niet voor de koffie. <lacht> ja, als, jij, als, jij, als, jij, als jij nou weer een vriendin krijgt, dan mag die koffie gaan halen. Ah, <lacht> dat oké. Okay, oké. Okay. <lacht> Prima. Maar jij gaat buurt maken vanavond, hoe is jouw weekend eigenlijk tot nu toe geweest? Best wel rustig eigenlijk. Uh -huh. Ja. Lekker. <lacht> Lekker. Dus Best, uh... Uh, Niet veel gedaan. Oké. Okay. En gisteren dan, wat was dat? Uh, wat was gisteren? Gisteren was het wel erg gezellig. Ja. ja. Met Patrick. Met, ja, nou, ook met, met Patrick. mij, ja. Ja, ja, ja. ja. En toen was ik helemaal niet te verstaan. Nee, oh. er kwam uh, geen zinnig woord uit. Kan ook door. Nee, de... nee maar dat is normaal. <laughs> kom wel goed hoor, kom wel goed. Wend went aan alles, aan alles ben je. Dus jij hebt een, op zich een redelijk rustig weekend heb je gehad. Ja. Niet veel gedaan, alleen gisteravond. Dus mysterieuze verhalen. <lacht> dus jullie hebben het allemaal redelijk tam gehad. Ja. Nou, ja. Nou. Nee. nou. Ik werd wakker. Tot de avond nou. Ik werd wakker vanochtend en ik denk, nou. kan niet meer blijven liggen. Het gaat niks ja. meer worden. Je drijft eruit. Nee, ik... Ja. Uh, ik heb weinig geslapen, laat ik het daarop houden. Twee, drie uurtjes heb gepakt vannacht en dat was het eigenlijk. Eh. Waarom? Waarom? Ja, alles goed? Uh, ja nee, dat, dat, dat gaat wel goed. Maar ja, op een gegeven moment word je gebeld, dan moet je heen en weer gaan rijden. Dan moet je weer dingen gaan regelen. En dat was midden in de nacht. En dat, uh, ja, om acht uur was ik pas weer thuis ochtends, dus ja. Ja, ja. je doet het toch echt zelf? Nou ja, ja. ja. Ik snap ja. niet waarom je de telefoon opneemt. Dat ja, ik, ik was het ook niet van plan, maar ja. op, een... Moment, op een gegeven moment neem je hem op. Goede ziel als je bent, ga je het toch een keer proberen. Was het voor je familie? Ja, voor, de, voor, de, ja, uh, voor, de, voor die familie. Voor die familie. Dan, dan, dan mag het. En uh, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb al tegen mijn bed uh, gezegd. Uh, ja, dat dus. Dus ik heb er spijt van morgen uh, wordt het ook weer vroeg op. Want dan moet ik uh, door het Sprookjesbos heen dartelen met mijn dochters uh, van, uh, van drie jaar oud. Ah, leuk. Dus uh, ja, nee, dat was mijn weekend eigenlijk. Weinig <lacht> <ik> slapen, <lacht> veel gedaan. Gelukkig wel volgende weekend, hele weekend vrij. Oh, oh dat is lekker. Maar dit weekend niet. Nou ja, maakt niet uit. Maar vanavond moet ik nog even, even, even aan die arbeid. Vorig weekend was je wel vrij. Ja, party, party. <laughs> Helemaal ja. los. Echt geweldig. Hé, hey, wat gaan we dit programma gaan doen? We gaan sowieso, je moet het maar weten, spelen. Vindtie, die gaat ze allemaal wegblazen, heb ik, heb ik begrepen. Quinten, die wordt van zijn troon afgestoten. <laughs> ik zie het gebeuren, hoor. Ik heb weinig Ik win ook gewoon, ik win. Oké, okay, nou oké, okay, is goed dat, dat dat horen we in twee. uur. In twee uur gaan we sowieso, je moet het maar weten, spelen. Uh, om het half uur gaan we er natuurlijk voor zorgen dat jullie weer helemaal gaan bijpraten... over de lijst der lijsten, de Euro Breakdown. Wie staat waar en waar, is, uh, waar zijn ze allemaal gebleven? Dus dat sowieso. We hebben ook natuurlijk weer wat heerlijk nieuws, vers geplukt door Quinten. Pluk de dag, car per DM. Dus uh, hartstikke goed. Dus we hebben, er, we hebben er weer zin in vandaag. Jongens, hebben jullie er net zo zin in als ik? Oh ja, ja. ja heerlijk. heerlijk. Echt waar? Ja zeker. Zeker? zeker nee, dat? ik denk eigenlijk niet zeker. Nee? Nee. Niet. Nee, jij bent altijd zo enthousiast. Dus ja, nee zeker. Zo blij. <laughs> ik zie je altijd naar de studio huppelen. Ja, dat is zeker waar. Hij zegt dat hij met de auto is, maar hij zet hem gewoon hier drie blokken verder en gaat hij huppelen. <laughs> ik hoop dat ik mijn auto nog kwijt kan. Hé, hey, waar gaan we, door? we gaan uh, Om half acht komen we bij jullie terug, sowieso. En uh, daarna hebben we nog wat nieuws voor jullie Maar uh, we gaan eerst even kijken of Patrick nog uh, weet wie die is, uh, want de firebeats uh, weten het ook niet. Remember who you are. Darling, I can't explain I know your voice but not your name Look up, look up, can you see You believe you can get anything you want to achieve. And that's worth everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation, with no interruption. And I'ma always give my all, yeah Haters talking down, they wishing that I fall, yeah Every time I get a chance, know that I ball, yeah Anytime I need my game, they're right there for me I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing, I'm a star, yeah. Living large, yeah. Look at me like a boss because I made the cars, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing now. Laat als je groot wordt. When I grow up. Oh jongens. Whiskey Dimitri Vegas en Like Mike. I ja. wanna be, I wanna be like Mike. Ja, Mooi ja, ja. nummer hey, Mooi nummer. We, we like the nut Mike. Ja? Yeah? You like the nut? <laughs> ja, dat zei je zeker. Dan gisteren grover zei je dat zeker. oh och och. Leuk hè dit? Ja, we hebben nieuws. We hebben goed ja. nieuws. Zeker voor Quinten. Wil jij deze doen voor ons, Patrick? Uit ja, zullen we het niet doen. <laughs> Dat moet jij het doen, Mike. Zal ik het maar doen? Nou, als jij even naar boven scrolt, kan ik nog een beetje lezen. Voor de mensen die eh, niet zo fan zijn van Cardi B. Cardi B die gaat dus niet op toenemen met eh, Bruno Mars. En uh, dit najaar zou Cardi B met Bruno Mars op tournee gaan. Maar uh, de zangeres heeft toch besloten om dit niet te doen. Uh, de reden, de nog maar net bevallen rapper wil meer tijd uh, met haar dochter doorbrengen. En ze heeft ook meer tijd nodig om uh, weer in uh, shape te komen. Op Twitter schrijft ze... Ik dacht dat uh, zes weken wel genoeg zouden zijn voor mijn uh, lichamelijke herstelling en geestelijke herstelling voor het naar ja, De bevalling van mijn dochter. Maar ik dacht ook uh, dat ik uh, ja, haar mee zou kunnen nemen op tournee, Maar ik denk dat ik het mama zijn heb onderschat. En uh, ja... Niet alleen haar lichaam speelt dus ook een rol, ook de gezondheid van haar kind speelt mee. De arts van uh, Cardi B heeft uh, laten weten dat het niet verstandig is om zonder kind op pad te gaan. En ook is het niet verstandig om ja, de nu al uh, zware reis met de kleine te maken. Is op zich natuurlijk logisch. Is logisch. Ja. Uh, Bruno Mars die heeft uh, laten weten dat hij alle begrip heeft voor de beslissing van de ster met wie hij de remix uh, finesse heeft gemaakt. En dit najaar na jaar start hij met de laatste raceconcerten van zijn wereldtour in Noord-Amerika. Het uh, belangrijkste is jouw gezondheid en dat van jouw familie, schrijft de zanger op Instagram. Je hebt een goede beslissing genomen. Geef je kleine meid een dikke knuffel namens iedereen die betrokken is bij de uh, 24K Magic World Tour. Wat vervelend. Ja, ja. Heel als je vervelend. Geen, als je geen fan bent van Cardi B, ik kan het me ergens voorstellen. Maar ja. Ja, je hebt ook natuurlijk mensen, die zijn dat wel. Dus nou, ja. Ik vind het wel leuk dat er in dit bericht staat dat ze, dat, dat, dat een rapper is. Maar je kan haar je kan toch geen rapper noemen. Ja, nou, op zich wel. Op zich wel. Absoluut. Je kan haar wel een rapper noemen. Maar ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, kijk, ik, vind, ik vind sowieso dat zij dan denkt dat zij dan zes weken op de plank kan staan. Zeker met het beroep wat zij uitoefent. is dus wel vrij. Heavy. Echt waar? Ja, het is zeker <laughs> Kijk. Ik heb er geen ervaring mee. Nee. Stel je een... voor dat je op kantoor werkt. Kijk, dan kan het, weet je. Dan ga je zitten, een beetje tikken. Maar zij moeten dansen, rappen, zingen. Alles erop en draam. Heb je dat nog nooit meegemaakt? Nee. Nee. Nou, Ikzelf ik wel... niet, in ieder geval. Oh. Ja, ik heb wel eens een keer echt heel, dat, dat ik echt heel nodig naar het toilet moest. En vijf minuten daarna een presentatie moest geven. Is ook geen grapje. <lacht> Wauw. <lacht> echt, je loopt al binnen. Kan al amper lopen toilet helemaal vernietigd net mee. <laughs> Jemig, mama. <laughs> wat? We gaan dit over. bent <laughs> an idiot. Ja, en, en, en echt ook. Oh, oh, oh, oh. Geweldig. Laten we verder gaan. Ja, ja. Misschien ja. wel <laughs> gaan hey, We hebben straks nog veel meer nieuws voor je. Want uh, Teleswift is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. Maar die heeft nu weer wat, nieuw, weer wat raars eigenlijk. hier niet? Ja, Teleswift is echt een collectie van rare dingen. Heel veel ja. rare dingen. Volgens mij bestaat ze alleen maar uit rare dingen. Maar het is niet verkeerd om naar te kijken. Nou da, uh, Eh. Eh. Nee. Daar zijn de meningen over gedeeld. Ik, ik, ja, heel eerlijk, Telenzwift. Uh, ze is niet onknap, maar. Uh, ja. Ik, ik zou er, denk ik. Uh, nee, nee, ik uh, nee, nee. Nee, nee, nee. Maar nee, nee, ik nee, weet het nee, niet. Nee, ik ja, wel. Ja, maar ja. Wel. ja jij, jij, jij ik al. ben niet zo kritisch. Nee. nee zeker uh, met zo'n stem. <laughs> ik, kan die, ik kan die grap blijven, maken, het maar het ma zei dat gisteren ook. <laughs> Als je maar in de buurt van 37 graden is en er... kloppend hard, ja, ja, zeg het dan maar. Nee, dat hoeft niet. <laughs> oh, oh, oh, oh. En door, kom op. Oh. <laughs> het niveau daalt, daalt met daalt, de menu, daalt. Is dat ooit hoog geweest? Uh, er zijn momenten geweest dat wij hier hoogstaand uh, presentatiewerk hebben afgeleverd. Maar uh, wanneer dat is geweest, <laughs> ja, weet ik, herken niemand. Het. ik herken het ook niet meer. En heel ver verleden. Vroeger al. Ja, en heel ver verleden inderdaad. Ja. Dus ja. Uh, nou, betekent dat we maar aan een plaatje gaan draaien. Om half acht gaan we de nummer 40 tot en met 30 doornemen van de Euro Breakdown. Dus dan gaan we kijken wie waar is gebleven en welke hits er weer opnieuw zijn binnengekomen. In de tussentijd heb ik nog een speciaal nummer Voor Patrick Ook, ook weer speciaal voor Grover Weer gezongen En dat, ja, dat, wordt nu, dat wordt nu Vertolkt door Yellowclaw en Maxi Dus ik ben benieuwd wat je dan vindt Down on love Goed bezig Patrick Om half acht jongens De Euro Breakdown De nummer 40 tot de nummer 30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 Ja, jongens, het is half acht. Dat betekent maar één ding. We gaan van start. Bij de nummer 40 hebben we Savages van Sunry James en Ryan Mashano. Op plek 39 Down for Anything featuring Cara en Sam Veldt. Op plek 38 Feel My Needs met Wise. En plek 37 Remember Who You Are, Firebeats. When I Grow Up, Whiskleva, Dimitri Vegas en Like Mike. Plek 36, plek 35 hebben we Down on Love, Yellow Claw. En No Good van Zonderling staat op plek 34. En op plek 33 hebben we El Bandolero, Gabriel Venus. En op plek 32, Your Love, David Guetta. Op nummer 31 hebben we Nevermind, Dennis Lloyd staan. En op nummer 30 hebben we natuurlijk dat Ali speciaal zijn nummer van Brennan Hart. En god, wat hebben we er een zin in. Won't hold me down. En hij doet het gewoon ook nog één keer. Straks gaan we naar de eerste twee tips luisteren. Ik ben benieuwd wat de jongens hebben meegenomen en de jonge dame. En de andere twee tips hoor je in twee uur natuurlijk. Tot straks. I'm tired. Tired of always thinking, Tired of overthinking Stuck here in rewind I'm waiting Waiting for reaction Waiting for some traction To pull me out in time I let every tear coming down Fall like colorful leaves on the ground Gravity, no gravity Can't see any more clouds in the sky I will never come down from the high Ja, dat was hem dan. No gravity staat op nummer 30 in de Euro Breakdown en uh, we gaan uh, gelijk uh, straks van starten met een uh, tip van Patrick. Patrick heeft dan een gouden oude uit de doos gepakt, ik ga Jazeker. hem vast even klaarzetten Patrick. En mm -hmm. wat, wat kun jij vertellen over deze tip? Uh, ik weet dat hij echt uh, old school is, is on like Donkey Kong, ja. maar uh, wat, wat kun jij vertellen over deze tip? Uh, past het een beetje bij de periode die we de afgelopen tijd hier hebben gehad? Uh, ja, eigenlijk wel. Het is een lekker zomer, het past een beetje bij het weer. Ja, ja. ja ga door, ga door. Ja, en, uh, ja. Ik lach je niet uit. Nee. <laughs> <laughs> Ik neem een slokje water. Ja. ja, neem jij even een slokje water, jongen. Smeer dat keeltje maar even. En het werkt gewoon helemaal niet. Nee. nee. <laughs> nee. Dus. Maar jij ja, hebt welke plaat heb je uitgekozen? Ik heb uh, temperatuur voor uh, van Chim champagne. Voor, uh, <laughs> voor jullie. Zullen we maar nou gaan luisteren. Ik, hey! Ik heb een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 I can see the girl them broke up on the floor From your door walk this for performer uh -oh. From your door on a man where can't turn you on Girl, me can see you hang them up on ya yeah. uh -oh. Can't done for the long, nah Eat no yum, no nah. steamed fish, nah No green banana uh -oh. But down in Jamaica, we give it to your Add like a sauna Well, woman, um, on the way the time cola I wanna be keeping you warm I got the right temperature For shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics To turn you on And girl, I wanna be the papa You can be the mom But you know we are soft girl, you impressed out And if you is out, of me, if you is out Cause I got the remedy for making this stress out Me, if you flat to become a god bless out And girl, if you want it, you have to confess out And a life where we need set speed, if it is my test out Well, I'm on the way this time, Cool, I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa, you can be the man me crazy now, this year drop it and I bring it on flavor show. Ooh, ooh. Time for me, Mac baby now to stop bro, like You I get shady, yo. Woman, don't play me now, 'cause I'm a flex and fat, not greedy, yo. Ooh, ooh. My loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way that time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold oh, on, girl, I got the right tactics to turn you on.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 You can be the mom oh, oh. Make a city the girl, them bro go up on the floor From your door on a workplace performer oh, oh. From your door on man, when can't turn you on Girl, make a see you one them a pan, yeah. oh, oh. Can't tan funny long, nah, no. eat no yum No steam fish, nah, no. no green banana oh, oh. But down in Jamaica, we give it to you Add like a sauna Well, I'm um, on the way, the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature Fish shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics To turn you on And de papa, you can be the Ja, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. tip oh, van Nick en Patrick Oldschool En heel snel, want uh, de tip van, uh, van Quinten Die komt er ook zo aan En Quinten, wat heb jij uitgekozen? Ik heb uh, Side Effects van de uh, Chainsmokers Oké, okay, oké okay. En uh, Nou, dan gaan we dan zo maar eens even naar luisteren Weet je ook nog waarom voor je deze tip gekozen hebt? Uh, omdat ik denk, ik denk dat hij wel in de top 40 is Oké okay. Nou, side effects, change smokers. Kan nog wel wat. Hm. Dit was jouw tip, uh, Quinten. Uh, Perfect. Klopt. klopt. Ik uh, vond het lekker neer. Absoluut. Nou, mooi. geurt. jij niet Ja, ja, ik, ja niet, ik denk niet dat hij in de top 40 komt. Waarom? Ja, ik weet Geef niet. minimaal drie argumenten. <laughs> <laughs> uh, als je... Goed, mag de ondertiteling niet <laughs> <bij>? <laughs> Pieter Buren dus willen een zeehond terug. Dat uh... <laughs> uh, uh, uh. ja, kan ik zelf niet eens. Oh, nee, oké. Okay. Oh, geweldig. geweldig. <laughs> Uh -oh. ja, dat, dat, dat, dat waren de eerste twee tips dus eigenlijk uh, in dit, dit uur. En ik heb ze eigenlijk nu juist even wat ruimer uit elkaar getrokken. Want anders heb je vier nummers achter elkaar. En uh, ja, anders heb je geen tijd om voor de platen van de Euro Breakdown. Dus de eerste twee tips, knoop ze even in je oren. De temperatuur van Jean Paul, die was van Patrick. En uh, de tweede tip was van Quinten, uh, Side Effects, de Chainsmokers. Dus uh, dat waren de eerste twee. We krijgen nog twee tips aan het begin van het eerste uur straks. Fannity heeft duur. er ook eentje van twee uur. Twee uur, Goed zeggen. Twee uur, dat zei ik ook. Ja. Nee. Ben jij mij nou gewoon aan het verbeteren? Ah, sowieso. Ah. Pot, voor, pot voor drie, aan dubbeltjes. Oké. Okay. We hebben de zinnen, jongens. <lacht> we hebben nog twee tips voor jullie klaarstaan. We gaan uh, even kijken tegen het einde van het eerste uur. Gaan we natuurlijk de nummer 30 tot en met 20 gaan we doornemen? En uh, ja. Ik heb er zin in. Ik heb een leuke categorie al klaarstaan voor uh, je moet het maar weten. Met een paar vragen waarvan ik echt wel denk dat jullie het, het, het kunnen weten. Dus het gaat op snelheid? Uh, ah, er zitten twee vragen bij die echt op snelheid moeten gaan. Oh, nee. wat, uh, dus, uh, die waar. moeten jullie weten. Sven, dus, ik hoop dat je er klaar voor bent. Nee. nee? Ik sta vast klaar. <laughs> mult, mult op gok. Uh, ik schoenen, check, schoenen. Schoenen. Nee, die schoenen. Ik, ik had hem eerder. Oh. Kijk, uh. Ik heb veters. Mag ik voor jullie de raarste plaats horen waar jullie ooit wel eens wakker zijn geworden? De raarste plaats waar die ooit wel zijn wakker geworden. Hallo, allemaal. Nee, de, nee, maar de raarste de raarste, de raarste plek waar je ooit plek. bent wakker geworden. Ja, wel In een hier bloembed. Nou, gewoon, ja, nou, we hebben een bloembed. Kunnen jullie hier tegenop? Ik wil ja, ja, zeker. Ja, okay. Op straat ja. tegen een flat aan. Een bloembed voor Vanity. Op straat tegen een, uh, ja. uh, tegen een flat aan voor Quinten en Patrick. Onder aan de trap, half in de wc en op de trap. Ah. Oh, dat is wel was dat binnen. Dat was wel binnen, like. Het was wel binnen, maar op een gegeven moment kwam mijn vader naar beneden. Oh. Naar beneden en die schopte me tegen mijn hoofd en zei: Je moet naar bed. Was je toen, ah. was je toen nog een kind? Toen was ik 17. Oh. Ah. Oh. Ah. Ja, weet je wat? Dan heb ik goed nieuws voor jullie. Die is ook wel eens ergens anders wakker geworden. Dat is gewoon woke up in een bankhak. Sometimes I take a. And I can see the road when I turn out the light I sleep under the stars and then it starts to rain Take cover in a bar and run into a friend And run into a friend And run into a friend And run into a friend, friend, friend Till the sun comes out again Hell, a sleeping alley Woke up and caught Gave my soul to a baby Oh my, oh my She keep the shimmer that was in her eye Hey. Okay. Bijna zeggen het rip-off is van Michael Jackson. Make me feel. Maar het was just the way you make me feel. Janelle Monet oh. Dat heeft ook nog met B.O.B. gewerkt. Oh, heerlijk, heerlijk. En jongens, het is weer tijd. Oh Jongens, we zijn bijna aan het einde van het eerste uur. En dat betekent dat wij doorgaan. We gaan naar de nummer 30 tot en met 20... En op 30 hadden we natuurlijk Won't Hold Me Down. Gravity van Brandon Hart hadden we erbij staan. Op plek 29 pick-up van DJ Coase. En Rise van Jonas Blue is een tip voor Quinten nog geweest. Dat hadden op plek 28 deze keer. Netjes. Op plek 27 hebben we Answer Phone featuring Inks en Bane. Bane in Ranks. En op plek 26, These Days Day staat er nog steeds in. Zat er echt al heel erg lang in. Die is van jazz Glynn, Malcolm Moore, Dan Kaplan. De Naked Remix en met Rudy Mantel erbij. Woke Up in Bangkok speciaal voor Patrick. Op plek 25 van Deep End en Be Yourself. En dan is van Good Luck op plek 24. Ik hoor hier Patrick al met zijn vingers bewegen. Make Me Feel hebben we natuurlijk net gehoord. Janelle Monet, de Skyline Remix. En op plek 22 hebben we Ring Ring, Mabel and The Rich Kid en Jax Jones. Op plek 21 hebben we Shine Light, Hardwell en op Light, 20 Gaan we natuurlijk zo naar luisteren? Born to be yours van Kygo. Dit was de nummer 30 tot en met 20 voor nu. Uh, heerlijk. Deze ging goed. Ja, ja hij ging goed. lekker, hè? Ja, hij le was le lekker bezig. Frank Dane, wow. als je luistert, zo, zo kan het ook. ook. Ook met een rotstem lukt het. Ja. Nee, nee, nee. Oh. Oh. Jij zei niks, daarom ging het zo goed. Oh, het heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. heerlijk. heerlijk. Uh, jongens, twee uur wordt leuk. We hebben een heleboel gepland staan. En uh, we gaan even lekker naar een andere jingle over. Vind ik ook wel gezellig. beetje... Zullen we die vrolijke jingle weer doen? Gewoon ja. we zo, hè? Of zullen we die andere doen? Die spannende? Ja, die is spannende Zullen we die spannende maar. nog even doen? Ik hou van spannende. Zetten we die er gewoon onder. Oh, nou, Mission Impossible is gestart. Heerlijk. Vertel Mike, wat Heerlijk. wil je vertellen? Wat wil ik vertellen? Wat wil je aan ons vertellen? Nou, wat we sowieso twee uur gaan doen. Je moet het maar weten. Ik wil nog steeds even van jullie weten, wie van jullie heeft een beetje plankenkoorts, Fennetie, heb jij last van plankkoorts. Ja. Ja? <lacht> oh. ja. Ik vind het allemaal wel een beetje spannend. Leg eens uit, waar, waarom heb je last van plankkoorts? Ben ik, ik wel benieuwd. Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Ik heb het ook niet bellen. Ik haat het om mensen te bellen. Ja, dat ken ik wel. Ik, dus had, dat, ik vind het alleen okay. maar vreselijk als je gebeld wordt. Oh, okay. en dan vind ik het minder erg. Oh, dus vandaar, ja. dan, moet je, dan moet je gewoon opnemen. Dus vandaar maar. dat je net je telefoon niet opnam? ik, ah, ik, ik het nooit een gebeld. De telefoon nee, maar dan, zeg maar dan word je gebeld en dan word je in een sociale situatie geslingerd. En dat vind ik vervelend. Ja. Oh, maar je hoeft niet altijd op, op te nemen. Nee, dat doe ik ook nooit. Nee, maar, dat heb ik gemerkt. Oh, Mike belt al, oh, wacht even. Ja, ja. Ik zet hem wel even stilstop in mijn broer. Nee, nee, ik ben zo druk, ik ben aan het werk. Ik kan eigenlijk niet, maar ik durf het niet te zeggen. Ik hang hem even op. Oh, oh, oh, oh. Ja. Nee, dat heerlijk, gebeurt. Eerlijk, soepel. Ja. Patrick, Patrick ja. en Quinten, hebben jullie een beetje last van plank, plankors? Want je gaat wel, uh, dit is wel een dame die volgens mij wel wat weet ja. van de muziek. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ik, ik probeer nog een beetje op te hemelen, een beetje op te vijzelen. Even kijken ja, dus het of dat ook ergens lukt. Eigenlijk. Oh eigenlijk. jee. Ja. ja. oh jee. Het is best wel schandalig. Echt waar? Nee. Ja, zo erg. Ik, ik hou van muziek. Ja. Ik vind het heerlijk, maar ik ben heel slecht met namen. Ja. Dus als je mij een naam vraagt van een of andere muzikant... I have no clue. Ah, okay. okay. Yeah. It's just no, hij gaat meemaken. Ja. <laughs> Zo. Ik denk dat ik gewoon een paar vragen stel stellen waarbij hij iets moet zingen, Patrick. Ik denk dat dat gewoon echt... Dom. Als je ik gewoon je hele luisteraars af wilt, dan moet je dat zeker laten doen. Oh, nou ja, ik denk dat die 65 mensen die in die aarde thuis zitten, dat we die niet kwijtraken, hoor. Die, die luisteren daar wel gewoon doorheen. Oké. Okay. Nee. <laughs> die Oh, nee. Die, die, die schakelen straks over naar Chanticoor, tweede uur. Euh. <laughs> die zijn er mee. <laughs> Och, jongens, heerlijk. Het tweede uur wordt hartstikke gezellig. We hebben sowieso de eerste twee tips, in ieder geval de laatste twee tips waarmee we gaan openen. En daarna hebben we natuurlijk uh, uh, MC Vlaffel, jou nog niet bekend. Nee. Hij gaat kennis maken met de beste rapper die Nederland ooit gekend heeft. En dat en, is echt waar. Uh, zeker. Ja, zeker, zeker. Hij dropt die beats, hij uh, pakt die mic, spint die platen. Helemaal gek. Maar uh, ja, de vraag is, kun jij hem straks zien? Hij is echt heel snel. Hij ja. is heel snel. Ja. Je moet echt heel goed opletten ja, dat je, je nu, hem kan zien. Jongens, ah. we gaan door. We gaan naar Kaigo Imagine Dragons, Born to be Yours. We komen straks weer terug met de eerste, laatste, twee tips.